Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft in Maasdijk een feest met zo'n 70 jongeren beëindigd. Volgens de politie hielden de jongeren op geen enkele manier anderhalve meter afstand van elkaar. De politie werd gebeld vanwege geluidsoverlast. De jongeren hadden zich verzameld in een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse dorp. Ze kregen allemaal een bekeuring. Unilever wordt vandaag officieel een volledig Brits bedrijf. Het hoofdkantoor is nu alleen nog maar in Londen en niet meer in Rotterdam. En dat betekent dat belangrijke strategische beslissingen vanaf nu in Engeland worden genomen. Vanuit Rotterdam worden nog wel voedselmerken als Knor en de vegetarische slager aangestuurd. De Nederlandse aandelen Unilever en Vee worden omgezet in Britse aandelen. Op het station in Itzehoe in de buurt van Hamburg in het noorden van Duitsland zijn gisteravond twee mensen geëlectrocuteerd toen ze op een geparkeerde treinwagon waren gesprongen. Het zou gaan om twee jongeren. De bovenleiding stond onder 15.000 volt. En volgens de politie kan de stroom al overslaan zonder dat de bovenleiding wordt aangeraakt. Een derde persoon liep brandwonden op. Rotterdam gaat ook vandaag weer eerder winkels sluiten vanwege de verwachte drukte. Gisteren gebeurde dat al in diverse grote steden. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven pleit voor een landelijke aanpak tegen de topdrukte in de steden. Hij wil dat morgenavond in het Veiligheidsberaad bespreken, waarbij ook iemand namens het kabinet aanschuift. Jortsma vreest voor een waterbedeffect, wanneer er per stad afzonderlijk maatregelen worden genomen. In Luik hebben gisteravond enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen de avondklok. Die is al ruim een maand van kracht in België. In het Frans-talijke gedeelte gaat die om 10 uur avond in. En na die tijd gisteravond werd een deel van de betogers omsingeld door agenten. Zij moesten zich één voor één legitimeren. Een onbekend aantal betogers is aangehouden. Het weer bewolkt en hier en daar nog wat mist. Pas in de middag breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 2 tot 4 graden.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 Als opening hoor je onze kennismelodie. Die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Opname 1928. En Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883. En overleden in Amsterdam op 1 juli 1939, was een Nederlandse cabaretier, revueartiest. En er staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Hij werd geboren in de Raamstraat in Rotterdam... als zoon van komiek en caféhouder Levi David en uh, Francina Terveen. In een arm-Joods uh, arm gezin van vier kinderen. Zijn ouders traanden op met uh, komische duetten. En Louis zong als achtjarige al op kermissen met zijn broer Hartog. Roep namen Hakkie op de piano. En rond zijn dertiende e Louis vaak op met zijn zus Rebecca. Beter bekend als Rika. Dat deden ze allemaal in Amsterdam, nee niet in Amsterdam, maar in Rotterdam. Ook buiten de kermissen, na ruzie met zijn vader... ging hij als schochelaars hulpje mee naar Engeland. Nou, ik heb u het vaker verteld. Het ging helemaal niet goed. Dat uh, hè, was uh, geen succes. Maar uh, muziek, daar heeft hij een heleboel mooie plaatjes uh, nagelaten. Als opening onze natuurlijk, die u natuurlijk elke week weer hoort. En ook deze plaat vind ik fantastisch. Louis David, nieuwt de lokale omroep CFM Zandvoort met zomertelegrammen. Boulevard. Liefdespaar. Bandmuziek. Romantiek. Avondrood. Echtgenoot. Worsteling. Echtscheiding. Atmosfeer. Zomerweer. Chevrolet. Kusduet. Minnevuur. Chemistuur keisteen ziekenhuis, zomerlucht, vogelvlucht, bedelaar, wolkahaar, vrijheidsdrang, straatgezang, diender en veenhuizen. Zaken. Ijsvermaak, zomertijd, nadigheid, nepbalans, surseance, ochtendkrant, binnenbrand, voetbalmatch, al geklets, buitenspel, doelpuntrel, kampvechter, scheidsrechter, voetbalvuur, kaakfractuur. De Bruin. heuvelkruin, Dagjeslui, regenbui, moeder kift, vader drift, kinderspeen, handgemeen, weesperplas, oevergras, engelaars, monsterbaars, alcohol, visserslol, lindegracht, opgebracht. Jachtverbod, boerenland, dilettant, fox terrier, jachtplezier, schuttersblijk, onderlijk, Volkstuinhuis, windgeruis, bloemengeur, tuinhuisdeur, tochtpasquil, moordgegil, tuinhuislat, tuinbloedbad. Stadsplantsoen, zomergroen, boerenmeid, zalugheid, liefdesband, stadsamant, straal naïef, tatjesdief. Infanterie, schoolkompie, wegenstof, hittesof, kolonel, dienstbevel, wegengroep, herfdesoep. Aanschijn. milicijn, keukenmeid, malligheid, min gekwelen, kind gestril. zoengeklap, moederschap. Uit. Jan zocht een meisje naar zijn zin, maar slaagde er nog steeds niet in. Toen las men wel draai in de krant, gezocht een meisje stand. Ze hoeft niet knap te zijn of slank, maar ook niet mager als een plank. Als zij maar lekker koken kan, dan word ik heel graag haar man. Ik zoek een meisje. Wie durft het nu met mij aan, om met een flinke man als ik naar het stadhuis te gaan. Een kippeghaantje breng ik in mijn uitzet mee, nu nog een lieve vrouw, dan is de zaak oké. Okay. Kwamen brieven per dozijn, van lieve meisjes, groot en klein. Ze stuurden er ook foto's bij, dat maakte Jan geheel niet blij. Hij wist niet wie hij kiezen zou, wie moest er worden nu zijn vrouw. Hij sliep geen nacht, hij at niet meer, men las in de kranten weer, ik zoek een meisje.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 Zij melden zich persoonlijk aan, misschien zou het nu beter gaan. Geverfd, gebleekt, zo kwamen zij, ook blond en zwart was er veel bij. Toen Jan in al die ogen keek, werd hij van al die rimmel bleek. Ik zoek een vrouw, zo schreeuwde hij, maar toch heus geen schilderij. Ik zoek een meisje...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 sans mourir een peu... Vaarwel... Vaarwel... Ach, wat gingen de jaren tot snel... En al wat ik u nog vraag... In mijn afscheidslied... Vergeet u me niet... Vergeet me niet, dat bin, in mijn hart neem ik je. Morir en peu. En daarvoor de Willy Derby, met Ik zoek een meisje. Een volle formatie. Het orkest zonder naam als een KRO radioorkest in de jaren rond 1950. Opgericht door en onder leiding van Gerde Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. En een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op... maar uiteindelijk werd het orkest zonder naam als officiële benaming gekozen. Eerder in 1932 had de Roos al dance- en showband... Rascos opgericht. En in 1948 richtte hij Boerenkapel de Bietenbouwers op. Opnieuw voor KRO. Hij was ook samensteller van de eerste hitparade in Nederland. De KRO Hitparade. U hoort ze nu, het orkest zonder naam. Met het ding uit 1950. Een Nederlandse versie van het Amerikaanse The Thing van Charles Gray. Met diverse stunts werd het mysterie wat het ding nu precies kon zijn levend gehouden. De Nederlandse tekst was van Dico van der Meer en Jan de Klerk. Orkest zonder naam nu. Met het ding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 Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter tal. En er ermee naar huis en gaf hem aan de vrouw Die kreeg het op de zenuwen en liep eruit en vlug Ze smeren dan met diep en komt nooit meer terug Oh, ze smeren dan met diep en komt nooit meer terug Ik dacht wat moet ik nou gaan doen, toen kreeg ik een idee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 ging ik naar de voddeman en zei ze, kijk eens hier, ik heb hier heel veel moois voor jou verpakt, dit papier. Maar weet je wat die voddeman deed? Die zei, pak uit die kop, maar nou wel eens zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nou wel eens zag hij niet, of hij ging op de loop. Zo was ik veertig jaren lang in weer en wind of Maar waar ik met mijn post toch kwam geen mens die het hebben wou. Ten einde raad nam ik een besluit en ging naar ome Jan. Die schrok zich toch van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok zich toch van die en brulde niks, oh, niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar wat is nou voor u En mij tasten de moraal. Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de brand niet blijf altijd af van zo'n. Je raakt er nooit meer oh, mee. Blijf altijd af van Je raakt er nooit meer mee. Blijf altijd af je raakt er nooit niks bij. Hoppig, hoppig, dames en heren. Je raakt er nooit niks bij. Loesje en Lodewijk van je hup-hup. Tippetip, tip, pap, pap, pap. tip, tippetip, pap, pap, pap. Tippetip, pap, tippetip, pap, tippetip, pap, tip, Tippetip, tippetip, pap, pap. Enig was dat. Moeder werd wakker, wat hoor ik daar? Pat, pat, pat, pat. Tippe, tippe, tip tip. tippe. Bat, pat, pat, pat. Tippe, tippe, pat, tip tippe, pat, tip tippe, Tippe, pat, Zeg, wat is dat? Moeder riep vader. Vader kwam ook. Dit is schandalig. Vader nam ook. Wat moet die? Boem, boem. baa baa baa baa, boom a -e boom boem, boom a boom boom, tik et tik -e baa baa, tik et tik boom, tik et tik Dat was mijn bad. Maar toen zei Lodewijk. But the- the- Tip, tip. Boom. Ba -da -ba -ba -ba. Dame, dame dame dame top, top. bum, <mulch> Zij elke boy is, en ook om wat ze drinken. Ik dus zond ze nog geen brie was, en nou vroeg aan haar: Wat wil je nu eens drinken? Als zij al aan elkaar? Ik wil klappen, ik nou, klap, en dat ze. Zeg niet haar content, steeds als zij om mijn kus valt, zegt zij op dat moment, ik wil klaar. ratta met klappermelk met suiker. En daarvoor een stukje Ja, zuster, Nee, zuster... met Tip Tip, Bad, Bad. En de volgende artiest is ze, zijn, moet ik zeggen. Het zijn er twee. Jan en Jules met Cowboy Billy. De leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en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 Ik ben verliefd op een teenage meisje, maar waarom ziet ze niks in mij? Als ik met haar eens wat wil praten, dan loopt ze me voorbij. Ik ben verliefd. an ornament Kom mijn duivenvlakje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning. Kom mijn duiven breng een vreemde. Dan voel ik me als een koning. Want mijn duiven breng en vreemd. Ik heb weer duiven zoals voor de oorlog. Mijn hart is weer netjes en schoon. Ik ben zo trots als een avond mijn vogels, mijn doffers zijn buiten gewoon. Zie ik mijn koppel zich sierlijk verheffen, dan volg ik hun vlucht met plezier. Keren ze stuk voor stuk weer op het plat, dan is het Ik ken heb ik partier. het Zit ik op mijn plakje? dan is alles dan fluit ik een aardig liedje en mijn duiven keer in de nee. Zit die kop met een duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven een vreed. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven een vreed.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 Ik kom met een duivenplatje, dan is alles weer oké. Okay. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Dan voel ik me als een koning, want mijn duiven brengen vreemd. Ja, dat was Kees Pruis met Zit Ik Op Mijn Duivenplatje. En daarvoor hoorde u Max van Praag met Als de Klok van Arne Muiden. En de volgende artiest is Johnny Jordaan... pseudoniem van Johannes Hendrikus van Musser. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1929, nee, 1924 moet ik zeggen. En al overleden op 8 januari 1989... Hij is een Nederlandse zanger en vertolker van het Levenslied. En hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam. En in het bijzonder over de Amsterdamse Jordaan. En in 1955 won hij een wedstrijd. die platenmaatschappij Bovema. in samenwerking met de Louis Nourette had uitgeschreven. om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. En daar bracht ze niet eerste single uit, De Parel van de Jordaan. met op de B-kant bij Ons in de Jordaan compositie van Louis Noret. De liedjes werden gespeeld in een radioprogramma van de AVRO. De single brak, uh, verbrak alle records en was opeens een nationale beroemdheid. En hij bracht in de jaren daarna ook nog een aantal singles uit... die allemaal erg succesvol bleken. Hoewel hij, uh, hij pas in 1961 ook door andere omroepen dan de AVRO werden gedraaid. Daarvoor werd hij door de andere omroepverenigingen een beetje geboycott. De VARA vond zijn repertoire ordinair en ongeschikt voor de PvdA stemmende arbeid. Je zou bijna denken dat ik. Eh, hè, ja, ik verslikte me gewoon in een slokje water, hoor. U hoort hem nu, Johnny Jordaan, samen met Tante Lemon, omdat ik zoveel van je hou. Jij bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels staan voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou nooit willen ruilen, omdat ik zoveel van je hou. Ongeschoren apen doet En is er veel Waaraan ik wennen moet Toch wil ik van Geen ander weten Omdat ik zoveel van je hou Wat een verdriet Nee, mooi ben je niet Vooral wanneer je kaart Je bent geen plaat Schoonheid de lelijkheid die blijft daar moet je maar aan binnen al zijn je kleuren ook niet van zet in doe jij niet meer aan de salankelaan toch zou ik jou nooit willen rellen dat ik zo veel van je hou al ben je ook een beetje vreemd van rest toch ben ik daar M'n sas, ik wil jou voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou Al zijn je haren niet gepermineerd en is het gebruik van zeep jou onbekend. Toch wil ik jou voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou Lief en leed Zoals je weet Te samen Delen wij Lief O oh vrouw Dat gaf ik jou Maar al het leed Dat gaf je mij Dat je toch Soms ik een je koud. Al stond ik uren met jou in de koud. Toch een slechts maar. maat kabinet, bezorg me die pret, bezorg me die pret, die hang ik uit vriendschap van boven mijn bed, mag ik van u een foto? Ik zoek een stel jonge mensen, die even wil lenzen, wat zou ik maar aardiger wensen, dan dat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 Om haar wereldje vleen, toen komt me die vent van zonaardige meid. Dat wordt een leuke foto. Eerbiedzwaardig kapsel, zie ik al, niet zo graag. Doet mij aan mensen denken, zonder veel valse schijn. U weet misschien zelf niet hoe keurig dat staat. Dat weefsel van vol met een zilveren draad. Het is juist deze kleur die karakter verraadt. Mag ik van u een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 Zo'n echte fijne pap, met een boer in de kop. Daar kan geen meisje in Europa tegenop. Ja, alweer een plaatje van Louis Davids. Dit keer samen met Heintje met een Hollandse meisje. Een Hollands meisje, moet ik zeggen. En daarvoor hoort u Lubandi met Mag ik van u een foto... En de volgende artiest is Reinhard Frederik Michael May. Geboren in Berlijn op 21 december 1942, is een Duitse zanger en liedjeschrijver. In Nederland en België is hij vooral bekend door de liederen Als de Dag van Toen, Über den Wolken en Goede Nacht Geunde". Het refrein van laatstgenoemde nummer werd sinds 1976 als herkennismelodie voor een Nederlands radioprogramma met het oog op morgen gebruikt. U hoort hem nu, Reinhard May, met Als de Dag van Toen.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 als je waarop ze zegt: Jij bent mijn leven, sta aan mijn zee. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als du, die daar. Ik heb zo vaak geprobeerd, je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor.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 die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden. Die een snelle trein vaart en snelle langs ons huis. Nog steeds helen de tijden alle wonden. Maar al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw.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 Een dag als toen, waarop ze zei: Je bent mijn leven, sta aan mijn zijde. En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen, die dag. Beleefd, de tijd van de leer. dat zand voert uit Zandvoort.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 met de me meia ja. oh wat heb ik dan toch weer verkeerd gedaan? Good morning, good morning, dat droeg ik naar de wezens in de straat. Good morning, good morning, maar niemand die eens even met me praat. Ik zag Anita, la dolce Vita, ze was voor mij het snoepje van de week En iedere keer, ik ga weer, maar zij werd boos als ik naar andere meisjes keek. Good morning, good morning. Dan roep ik naar de meisjes in de straat. Good morning, good morning. een koning, van alle meisjes hangen steeds maar aan de bel. En al mijn dromen zijn uitgekomen, maar ik blijf toch liever nog een tijdje vrijgezel. Good morning, good morning. Dan roep ik naar de meisjes in de stralen. Good morning, good morning.